8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Tweede explosie in Japanse kerncentrale. Nikkei-index sluit ruim 6% lager. En in Libië wordt gevochten om oliestad Brega. In Japan zijn nog altijd grote problemen met de kernreactoren van de centrale Fukushima 1. Afgelopen nacht was er een tweede explosie bij kernreactor nummer 3 metalen omhulsel van de reactor is volgens de autoriteiten nog intact. En er zou daardoor geen radioactieve straling vrijkomen. Het grootste probleem lijkt het koelsysteem van de reactoren. Bij een aantal reactoren functioneert dat niet meer goed na de aardbeving en tsunami van vrijdag. Wordt geprobeerd om de reactoren met zeewater te koelen. Maar ook bij reactor 2 zou dat nu niet meer lukken. Bij de explosie van afgelopen nacht raakten meerdere werknemers gewond. Intussen wordt de omvang van de verwoesting door de aardbeving en tsunami steeds duidelijker. Er zijn meer dan 100.000 militairen ingezet voor hulp aan het noodgebied. Ze melden dat in het noordoosten hele dorpen zijn weggevaagd. Het officiële dodental staat op ruim 1500, maar het werkelijke aantal is naar verwachting vele malen hoger. Sinds vrijdag zitten in Japan zo'n anderhalf miljoen mensen zonder water en 2 miljoen mensen hebben geen elektriciteit. Ook is er een groot tekort aan voedsel. De Japanse premier Kan sprak gisteren van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De Japanse Centrale Bank steekt 18 biljoen yen in de economie. Het is bedoeld om na het natuurgeweld de zwaarste klappen voor de economie op te vangen. Het is omgerekend ruim 137 miljard euro. In veel bedrijven kan niet worden gewerkt. Autofabrikant Toyota legt de productie in alle 12 Japanse fabrieken tot woensdag stil. Daardoor rollen er 40.000 auto's minder van de band. Op de beurs in Japan is de Nikkei-index onder de 10.000 punten gekomen. De beursindex leverde vandaag 6,2% in en sloot op 9620 punten, het laagste niveau in vier maanden. Het was de eerste volledige handelsdag na de aardbeving, die vrijdag kort voor sluiting van de beurs plaatsvond. De gevechten in Libië tussen troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen concentreren zich rond de oliestad Brega. Het leger is de afgelopen dag opgerucht naar het oosten. Waar de opstandelingen zitten. Gaddafi's troepen zeggen dat ze gisteren Brega hebben ingenomen. Maar de opstandelingen zeggen dat ze na het vallen van de avond. de stad opnieuw onder controle hadden. Gaddafi is sterk afhankelijk van luchtaanvallen. en aanvallen vanaf marineschepen. Het gebied dat hij daarmee overdag in handen krijgt. is s'nachts moeilijk te verdedigen. De marine van India heeft in de Arabische Zee 61 piraten opgepakt. Ze hadden een vissersboot uit Mozambique gekaapt. 13 bemanningsleden werden gered. De piraten kwamen uit Somalië of Jemen. Het was dit jaar al de derde grote actie van de Indiase marine tegen de piraterij. In totaal zijn daarbij bijna 100 piraten opgepakt. Piraten houden nog 30 schepen voor de kust van Oost-Afrika gegijzeld. China heeft de regering van Nieuw-Zeeland om een compensatie gevraagd... voor de families van Chinezen die omkwamen bij de aardbeving in Christchurch. Zeven Chinese studenten overleefden de beving vorige maand niet. Twintig anderen zijn nog vermist. De ambassadeur van China heeft aan Nieuw-Zeeland uitgelegd dat de ouders niet alleen hun kind zijn kwijtgeraakt, maar ook de toekomstige kostwinner. Dat komt door het een kind in China. De ouders hebben financiële compensatie hard nodig, benadrukte de ambassadeur. De Nieuw-Zeelandse regering zegt dat de wet niet toestaat om één groep slachtoffers anders te behandelen dan andere slachtoffers. Bij de aardbeving in Christchurch kwamen 165 mensen om het leven. De belangstelling voor de vrijwilligersactie Nederland doet... is dit jaar twee keer zo groot als vorig jaar. Volgens het Oranje Fonds gaan komend weekend... 300.000 mensen aan de slag met allerhande klussen. Met name het aantal jongeren dat zich heeft aangemeld... is opvallend gegroeid, zegt het fonds. In bijna alle gemeenten is wel iets te doen. Vrijwilligers doen onder meer praktisch werk... als tuinklussen, schoonmaken en schilderswerk. Maar kunnen bijvoorbeeld ook helpen... met de begeleiding van zieken en gehandicapten. In Amsterdam is van vandaag tot en met donderdag de veiling van spullen uit de nalatenschap van koningin Juliana. Zo'n 10.000 mensen hebben de afgelopen week bij veilinghuis Sotheby's een kijkje genomen. Er zijn ook al biedingen uitgebracht, zowel uit binnen als buitenland. De veiling is in het Rai Theater, waar plaats is voor 1.500 mensen. Vandaag komen onder meer een aantal porseleinen serviezen, zilveren theelepeltjes en meubilair onder de hamer. Ook wordt een medaillon uit 1516 geveild. De voorwerpen zijn aangeboden voor de veiling... door de dochters van koningin Juliana en prins Bernhard. En de opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. Het weer vanochtend bewolkt, Vooral in het noordoosten lichte regen. In het midden van het land lokaal mist. Vanmiddag wordt het droog en in het zuiden kan het opklaren. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden... en zo'n 15 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer zon. En dan kan het in het zuiden 17 graden worden. AMB-verkeersinformatie. Alle schoolvakanties zijn voorbij en het levert een normale ochtendspits op. En dat betekent nu zo'n 220 kilometer aan files. In het noordwesten, midden en zuiden van het land is er nog wel plaatselijk dichte mist. En op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn, daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Kootwijk staat 8 kilometer. De linker is dicht. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Vianen 6 kilometer. Komt onder andere door een ongeluk eerder vanochtend. Een stukje verderop staat er tussen Nieuwegein en Maarsen 5 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. A4 bij Rotterdam in de richting van Vlaardingen. Tussen het knooppunt Benelux en de Benelux-tunnel 2 kilometer. En er ligt een oliespoor in de rechter tunnelbuis. En daarom is de rechter tunnelbuis richting Vlaardingen ook afgesloten. Door die afgesloten gesloten tunnelbuis loopt het compleet vast op de A15... in de richting van Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux staat 11 kilometer. Is het anders werken?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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. De slachtoffers van de aardbeving en de tsunami... zullen uiteindelijk geïdentificeerd moeten worden. Het rampenidentificatieteam wordt daar misschien voor uitgezonden. Voormalig leider van dat team is hier. De Nederlandse speurhonden gaan nog even niet naar Japan. U hoort zo waarom. We gaan eerst naar onze verslaggever in het rampgebied. Een dubbele ramp, zo kunnen we dat inmiddels wel stellen in Japan. Na de enorme tsunami met duizenden, mogelijk tienduizenden slachtoffers... daarvoor natuurlijk nog die aardbeving. Nu grote bezorgdheid over de kerncentrales waar ontploffingen zijn geweest. Er zijn grootscheepse evacuaties aan de gang op dit moment. Correspondent uh, Wouter Zwart is in het rampgebied. Wouter, wij spraken jou eerder vanochtend. Toen uh, ben je in feite in alle elf vertrokken vanuit uh, Sendai. Waar, waar ben je nu? Nou, wij waren inderdaad van plan om daar heel ver vandaan te rijden. Dat hebben we inderdaad ook gedaan. We zijn naar het noorden getrokken, hopend dat we daar wat veiliger zouden zijn. Uh, op een bepaald moment kregen we toch wel weer berichten door... dat uh, het gevaar van de kerncentrale voor verdere escalaties... nu althans even geweken lijkt. Alhoewel we niet heel erg zeker weten of we die overheid... die soms met die berichten komt, die heel erg uh, tegenstrijdig zijn... of we die dan ook volledig kunnen vertrouwen. Uh, maar uh, ook het tsunami-gevaar dat aanvankelijk gold... Weer vanmorgen is er nu weer even gekeken. Dus wij hebben uh, de stoute schoenen aangetrokken en hebben toch weer een soort met van uh, draai gemaakt richting de kust. En we proberen nu toch nog even een kijk te nemen bij een van die plekken die zeer zwaar getroffen is uh, de afgelopen dagen. En Wouter, ben je daarmee een van de weinige mensen die nog in het gebied is? Nou, dit, dit blijft me toch ontzettend verbazen, elke keer weer als we, er, als we het erover hebben. Wij zijn nu letterlijk anderhalve kilometer verwijderd, zeg maar, één vallei verwijderd van uh, de, de, de lange vlakte, zeg maar, naar de zee waar uh, die tsunami heeft huisgehouden. Uh, er staat hier een dorp en uh, ik, ja, ik loop hier naast een mevrouw die haar kind aan het uitlaten is. En... Uh... Alsof het leven uh, uh, nooit heeft. Uh, hoe zeg je dat? dat? Het leven nooit is onderbroken geweest hier de afgelopen dagen. Het is heel rustig. Uh, het lijkt mij toch altijd verbazen dat, uh, ja, dat de mensen hier. Um moet ik het zeggen, zich, uh, zich uh, uh, bijna laten leven en, en rustig naar de radio blijven luisteren... maar niet het gebied alsnog uh, uh, verlaten. Hmm, sommige mensen moeten wel weg, hè? vooral dicht bij de kerncentrales. Ja. Daar worden, uh, wordt het volk geëvacueerd, bij uh, Fukushima ja. bijvoorbeeld. Wat merk jij van die evacuaties? Ja. Nou, wat wij weten nu is dat er ongeveer enkele honderdduizenden mensen al geëvacueerd waren. Dat was in eerste instantie een gebied van uh, ongeveer 20 kilometer rond uh, de kerncentrale. Uh, vanmorgen was er dus weer die, die, die nieuwe ontploffing bij een van de reactoren. En uh, werd er vervolgens opgeroepen uh, om alle mensen in een straal van 10 tot 20 kilometer te evacueren. En toen dachten heel veel mensen, en daar hebben ze ook behoorlijk boos op gereageerd, hoe kan dat nou? Want waren al die mensen niet allemaal al geëvacueerd? Blijkbaar is daar toch niet iets niet helemaal perfect gegaan. Er zijn er dus nog altijd mensen in dat gebied. En dat baart ja, natuurlijk zorgen, want dat zou uh, betekenen... dat er meer mensen besmet kunnen zijn geraakt uh, met uh, uh, uh, radioactieve straling. Uh, en dat betekent eigenlijk ook dat opnieuw de overheid... toch niet helemaal precies gedaan heeft wat het toch uh, voortdurend tegen het volk zegt. Wouter, vanochtend waren er redelijk paniekberichten over weer een tsunami. Bleek achteraf mee ja. te vallen. Voel jij het ook? Ja. Voel je de aarde bewegen dan? Ja, ja, ik moet zeggen, er zijn voortdurend nog naschokken. Uh, zojuist hadden we weer eentje waarvan we net op de radio hoorden dat die 4.5 was. Dat was een hele zwakke, die kon je ook bijna niet voelen. Maar ja, eigenlijk de hele ochtend, elke keer als we even stilstaan met de auto... voel je de aarde weer schudden, soms 5, soms 6 op de schaal van Richter en vanmorgen Dus eentje van 6.6 heb ik me laten vertellen, waardoor dus die dreiging van die tsunami weer ontstond. Uh, ja, de aarde laat zich hier niet, uh, ik zou zeggen de hele natuur laat zich hier niet regisseren. Het is, uh, het is iets waar we nog komende dagen, misschien wel weken, mee te maken hebben. Ik weet dat ook uit ervaring van de, de aardbeving in Sichuan in China van 2008. Maanden daarna nog, toen we weer eens in het gebied waren, uh, waren er heftige naschokken. Dus ja, dit is zeker nog niet het laatste. En we hadden het net al eventjes over die dubbele ramp, want ondertussen gaat natuurlijk Wouter het bergen van de slachtoffers door, hè? kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. Ja, dat klopt. Ik heb begrepen dat er vanmorgen weer op een bepaalde plek 2000 lichamen zijn gevonden. Ja, die worden dus weer opgeteld bij de aantallen die tot nu toe bekend zijn. Je moet je ook voorstellen dat het een vrij uitgestrekt gebied is. En het feit dat er nu twee dagen na dato toch weer heel veel lichamen gevonden worden. Daaruit blijkt natuurlijk dan ook wel dat die reddingstroepen blijkbaar nog niet alle plekken hebben kunnen vinden en bereiken. Dus we moeten er niet verbaasd over staan als dat aantal de komende dagen toch nog wat meer zal opgetrekken. Gaan lopen. Goed. Wouter Zwart, dankjewel. En uh, mocht je nieuws Goed. hebben, meld je dan. Dan kun je weer de uitzendingen. Ja. En de slachtoffers moeten uiteindelijk ook geïdentificeerd worden. Meestal na een uh, grote ramp vraagt uh, Japan uh, om vele hulp. bij, bij veel landen. De minister Opstelter van Middellandse Zaken heeft al gezegd. Uh, dat zal trouwens minister Donner wil zijn. heeft al gezegd dat Nederland onmiddellijk uh, hulpteams zal sturen als Japan dat wenst. Zoals bijvoorbeeld het rampenidentificatieteam. Pieter Wiersinga was jarenlang uh, leider van dat team... en is hier te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. U heeft onder andere na de tsunami in Thailand... een team geleid bij het identificeren. Uh, verwacht u inderdaad dat Japan het hulpverzoek zal doen? Ja, dat weet je nooit. Dat is uh, vaak een contact tussen de ambassadeur in het land zelf... en de regering van Japan in dit geval. En aan de andere kant hier in Nederland... tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Japanse ambassadeur. En uh, ja, daaruit uh, komen dan de hulpvraagverzoeken... of in ieder geval wordt het aanbod gedaan... dat er hulp uh, aangeboden kan worden en in welke vorm. Ja, en dan is het afwachten natuurlijk uh, tot de vraag... of het aanbod wordt aangenomen. En ja, dat weet je nooit van tevoren. Heeft het zin om daar nu heen te gaan? Ja, uh, als ik het zo hoor, het gaat natuurlijk ook om de veiligheid van de mensen zelf. En uh, dat is natuurlijk, uh, nog meer slachtoffers is helemaal niet interessant. Dus dat zal een heel belangrijk uh, uh, aspect zijn, uh, om te gaan of niet te gaan. Maar ja, het gaan heeft altijd zin, want uh, zeg maar, het identificeren is altijd uh, erg belangrijk uh, voor later. Voor de, voor de nabestaanden. Mm -hmm. En dan, <coughs> met zoveel slachtoffers en hele dorpen die weg zijn... moet je ook weer afvragen of dat hier nog wel weer erg van nut zal zijn. Want als de hele dorpen zijn weggevaagd, is het maar net hoe je dat allemaal zou kunnen regelen op die grote schaal. Ja, want is, dat is een ongelooflijke operatie. Hè? In hoeverre, wat we horen het Wouter Zwart ook zeggen... Uh, maken die naschokken het werk moeilijk. Ja, dat is, dat, dat, heb, ik, ik, heb daarop, ik heb daar geen enkel beeld op. Ik weet alleen, dat zal net zo gevaarlijk zijn voor degenen die daar werken als de mensen die daar nog zijn. Dat is de afweging die je moet maken. Wat is het risico wat je loopt? Heeft u en, en ooit zo'n afweging moeten maken als leider van het ja, team? Ja? Ja, ja, ja, zeker. Want de eerste dag dat we in Thailand waren, waren we onderweg naar de plek waar we zouden werken. En zijn we weer even teruggegaan een aantal uren. Omdat daar toen nog een tweede dreiging was voor de tweede tsunami, die overigens niet kwam. Maar we zijn toen toch nog weer even teruggegaan... naar een hoger gelegen uh, stukje in uh, nabijheid van het hotel. En we maar zijn het niet doorgegaan naar de plek waar we werken. Om dan daarheen te gaan Nee, nee, nee. nee helemaal niet. En zeker niet als je, daar, als je daar aan het werk bent... en je krijgt een vloedgolven zelf overheen. Dan is het natuurlijk een zinloze actie als je daar van tevoren al... Uh, mee rekening kunt houden. En, en als zo'n heel uh, dorp en stadje weg is, heeft het dan zin? Want u bent niet alleen afhankelijk van het stoffelijk overschot, wat u moet zien, maar ook van papieren. U moet ja, gegevens hebben. Ja, daar maken we dus grote zorgen over, want uh, zeg maar, als je doet via de regels die we met z'n allen hebben afgesproken, door uh, lichamen die je vindt, zo goed mogelijk te beschrijven, stand, tandstatus op te nemen en DNA af te nemen, is me net de vraag voor DNA, heb je weer familieleden daarvoor nodig? Ja. Dus die moet je kunnen vinden. Tandstatus, als dat daar in dat land goed geregeld is, ja, als de tandartsenpraktijk en de tandartsen er ook niet meer zijn... ga je die ook niet meer terugvinden. Dus dan worden de mogelijkheden heel beperkt. Dan kunt u niet veel meer. Nou ja, je, je moet er alles aan doen om in ieder geval elk lichaam te gaan beschrijven. Dan te begraven onder nummer bijvoorbeeld. En dan maar wachten of je eventueel later vanaf de andere kant van mensen die er nog zijn, nabestaanden, informatie kunt krijgen. Of anderszins DNA. Of, ja, je weet niet uit welke hoek het soms kan komen. Dat je achteraf toch nog in dossiers, in computers, dat is het gemak van deze tijd, kunt terugvinden. Dat je een herkenbaar iets kunt vinden wat heel specifiek is, laat maar zeggen, voor lichaam nummer 37. En dan uitroept, ja, we hebben er weer één, maar Tjur. ik heb er bij deze ramp een hard hoofd in, moet ik eerlijk want, zeggen. Want hoe gaat dat, ik, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Bijvoorbeeld dat, dat dorp in Japan, dat uh, Minami, Rika, waar misschien wel 9500 mensen ja, zijn weggespot. Uh, stel, je komt daar aan als rampenidentificatieteam, wat doe je dan? Ja, dat is, dat is, zeg maar, dat zit dan een beetje in ons hart. Dat is altijd, uh, gewoon beginnen bij het begin. Ergens ligt nummer 1 en ergens ligt nummer 2000. En je begint gewoon met nummer 1 en uh, netjes op te bergen. Dat doet de afdeling berging. En uh, die worden onder nummer weg, uh, weggeborgen. Daarna zal uh, de sector die zich bezighoudt met technische identificatie het lichaam gaan beschrijven en ook daar weer gewoon van vooraf aan beginnen langzaam door. Uh, heel veel uh, heel zakelijk, gewoon je, ja, je dat, werk is, doen dat, dat is het enige wat je kunt doen. Dat is, dat is echt het enige. En, en dat ziet er soms heel klinisch en vervelend uit dat er zeg maar mensen die er wat meer emotioneel bij betrokken zijn, die denken maar dat kan toch allemaal niet meer zo. Maar dat is toch de enige manier waarop je het zal moeten doen. En zinkt dan de je wel eens in de schoenen? als we daar oh, staan? Ziet... op heel veel momenten ja? is dat zo. Dat hebben we in Thailand zeker een paar keer uh, gehad dat we dachten dat we het konden Overzien, zeg maar dat er 500 lichamen lagen en dat we dachten: van oké, okay, dan hebben we dat allemaal een beetje op volgorde en zoveel tijd gaat het nemen. Uiteindelijk achteraf hebben die 4000 doden nog dik een jaar gekost, maar dat je dan binnen een uur weer een vrachtwagen ziet komen waar er Gek. nog weer 200 ja. of 150 op liggen en daarna nog weer een vrachtwagen of dat we s'avonds naar huis gingen, dachten dat we er bijna door waren en de dus s'nachts was doorgeborgen dat we de volgende dag er nog weer 300 zagen liggen. Ja, en dan wil het wel eens even zwaar worden. O hoe houdt u dan toch uh, um, ja, een goede moed om door, om door te gaan en toch te blijven zoeken. Ja, dat is, de, dat, nou, dat is een enorme drijf. Dat je weet dat het voor nabestaanden heel belangrijk is... Uh, als uh, ze maar iemand terug kunnen krijgen. En dat zit zo in ons hart op de een of andere manier. En bij heel veel uh, politiecollega's en anderen die uh, binnen het RIT zitten. Dat, uh, ja, dat is gewoon een kwestie van doorgaan en s'avonds goed evalueren en het er eens een keer over hebben. En dan gaat het toch elke dag weer uh, vol goede moed. Gaat. Het is ook weer een soort overwinning. Elke identificatie is toch weer... en het is soms ook maar goed dat mensen daar niet bij zijn. Dat geeft toch even weer een, een vreselijk fijn en blij gevoel. Pieter Singha, voormalig leider van het rampenidentificatieteam. Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. Graag gedaan. En zo dadelijk waarom de herders en hun bazen van Signy Speurhonden... nog niet naar Japan afreizen. Het was wel de bedoeling, ze stonden klaar, maar het gaat nog niet. Gaan we zo horen waarom ze nog niet op het vliegtuig zitten. Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis mooi bij de ANWB, die Benelux-tunnel... Ja, is ja die is nog steeds dicht. Tenminste, gedeeltelijk. Want uh, er zijn in iedere richting twee tunnelbuizen. In de noordelijke richting is de rechte tunnelbuis dicht. Er ligt nog steeds een, een oliespoor. Uh, dat merk je vooral uh, op de A15 in de richting van Europoort. Tussen Rotterdam-Ijselmonden en het knooppunt Benelux... staat het daar vast over 11 kilometer. Het is trouwens een normale spits. En normaal betekent op maandagochtend in maart 235 kilometer aan files. Alle schoolvakanties zijn weer voorbij. Dus het is weer gewoon ouderwets druk. In het noordwesten en midden en zuiden van het land... moet je nog rekening houden met misbanken. En op de A1 Amersfoort-Apeldoorn... daar staat het vast door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Kootwijk staat 9 kilometer. En is de linkerijstel dicht? Verkeer vanuit Amersfoort naar Apeldoorn kan bij Barneveld het beste kiezen voor de A30. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, team van Signy Speurhonden dat naar Japan zou vertrekken heeft de reis uitgesteld. Van uh, Signy Speurhonden, Jeannette Kruid, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u nog niet? Ja, nou ja, goed, er uh, is toch heel veel onzekerheid over uh, wat er met de uh, kernreactors uh, gaat gebeuren... Dat zou gebeuren ook vannacht. En dat heeft ons toen besluiten om toch uh, de reis uh, om te boeken naar Woensdag. En dan hopen we Woensdag te gaan. En, ja, het is uh, heel vervelend. Maar het, het, is, uh, het is gewoon niet helemaal te peilen waar je je aan blootstelt. En ja, je moet wel goed blijven denken. En ja, ook aan je honden tenslotte. Ik bedoel... Uh, die willen we graag ook weer gezond mee terugnemen. Mm, te veel onzekerheden dus, hè? Ja. Mevrouw Kruijs, ja. heeft het überhaupt wel zin, vragen wij ons af... om met honden daarheen te gaan... als we horen dat er waarschijnlijk in bepaalde gebieden... zoveel mensen zijn omgekomen? Ja, nee, maar nee, dat, nee dat blijft uiterst zinvol. Ik bedoel, uh, je, je ziet de hele puinhopen al... en mensen ja, staan daar aan te werken. Mm. Kijk, wat wij kunnen doen, is met die honden langs... we kunnen aanpakken, ligt er nog iemand... En uh, we kunnen ook zeggen van leeft hij nog of niet. Want waar zou u dan heen gaan? Ja, waar ze ons willen hebben. Hè? Ik bedoel, dat maakt ons verder niet uit. Maar, maar dan zou u ook... naar bijvoorbeeld naar Tokio afreizen en dan daar kijken, vanaf daar kijken waar u verder heen gaat? Ja, ja. Gewoon uh, omdat, ja, we proberen dan toch, uh, we hebben inmiddels uh, Japanse tolk... En die probeert onze wegen daar te banen... dat we gewoon direct functioneel ingezet kunnen worden. He, maar je ziet nu gewoon tien of vijftien mensen aan een sapel hout trekken. En dan denk je, ja, als wij daar staan... dan zeggen we van, in die hoek moet je zijn. De rest kan je vergeten. Kijk, en dan kan je veel mooier werken nog. Ja, maar mevrouw Kruid, uh, kunnen honden nog wel iets uh, wijs worden... uit zo'n hoeveelheid geuren... als er zoveel slachtoffers onder puin liggen? Nou, uh, ja, daar dat, dat kunnen ze toch nog wel... Een... Ja, ik bedoel, kijk ze wijzen aan. En dan kan ik niet zeggen: is het er één of zijn het er drie? Maar ik kan wel zeggen waar ze liggen. Ja, en, en, en dan gaat het, dan gaat het om, om levende mensen nog? Of, of gaat het dan ook om stoffelijke nou, resten? Nou, alle twee. Ik hoop natuurlijk het eerste. Hè? Maar, uh, ja, ook net wat die meneer eerder al zei in uw uitzending. Het is zo verschrikkelijk belangrijk ook je doden terug te hebben. Hè? En ja, die kunnen wij ook aanwijzen. Ik mm. bedoel. Want oh, ja. uh, hoe, hoe, lang, ja, hoe lang na zo'n ramp heeft het nog zin voor u om daarheen te gaan? Oh, de, ja, eigenlijk blijft het sowieso zinvol. Ik bedoel, zo, zo, lang, ik bedoel oh, dat duurt al zo lang voordat iedereen gevonden is. Ja. Dus, uh, en tot die tijd heeft het gewoon nut, zegt u? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Okay. Laat u ons weten als u gaat? Ja, laat het zeker weten. Janette van Kruid van Signis Peurhonden stonden dus klaar om te vertrekken... maar vinden het toch nog wat te onveilig in Japan. Dank. Oké, okay, prima. Dag. Bijna vijf voor half negen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Voor vragen over straling, kernreactoren, schakelen we over naar Joris van der Kerkhoff. Hij is de hele ochtend in petten bij ECN. Ja, een half uur geleden zei ik dat het niet zo erg is als dat het lijkt. Uh, in uh, gesprek met Ronald Scham, uh, installatie, uh, weet alles van de nucleaire installaties. Uh, hier bij de kernreactor, in, in pet in ieder geval, maar ook over, over de hele wereld. U uh, vertelde dat uh, de uh, centrale daar waar het nu over gaat, waar nu ook de ontploffing weer geweest is. Dat daar in ieder geval wel rekening is gehouden met een aardbeving, met overstromingen. Uh, en toen zei ik van het is niet zo erg als dat het lijkt. Daar wordt ook op, op, op gereageerd. U wilt het ook wel eh, nuanceren. Natuurlijk is het erg eh, wat er gebeurd is. Alleen wat er op eh, het terrein van de centrale gebeurd is... dat is allemaal eh, onder controle. Is, is dat een goede samenvatting? Nou, ik, ik, wat je nu ziet, is dat wat heel belangrijk is... is dat het, het reactorvat, eh, ook van de drie verschillende reactoren... dat dat intact is. En dat is heel erg belangrijk, want daarmee kan je dus koelen... En dat is ook een hele belangrijke voorwaarde voor het, het binnenhouden zeg maar, van de reactieve inventaris. Uh, dat is dus een hele belangrijke voorwaarde om, om laten we zeggen, de hele situatie onder uh, controle te houden. We zien ook dat er wat uh, vrijzetting is geweest. Er zijn maatregelen genomen om stoom af te laten. Dat doe je om de, uh, de druk af te laten zodat drukopbouw niet plaatsvindt en de, de, de reactor... Uh, heel blijft, eh, zeg maar. En met die stoomaflaat zijn reactieve stoffen naar buiten gekomen. En wat we daarvan weten is dat de impact daarvan op dit moment erg klein is. Eh, we zullen moeten zien hoe, hoe dit eh, zich nu ontwikkelt. Er zijn in ieder geval, laten we zeggen, aan de kant van de reactor... de goede voorwaarden om eh, de zaak onder controle te houden. Dus dat wil zeggen, er zijn de voorwaarden om te kunnen koelen... En er zijn de voorwaarden om ervoor te kunnen zorgen dat de reactiviteit in de reactor blijft. Ja. Toch, we zitten hier met elkaar te praten de afgelopen twee uur. Het is allemaal genuanceerder dan dat in de eerste berichtgeving allemaal, allemaal lijkt. Als we dan naar een foto kijken van de ontploffing, schrikt u toch? Ja, zeker. Maar... Oh, oh. Ja, de ontploffing ja, dat is natuurlijk een direct gevaar voor, uh, voor de mensen die daar werken. En dat heeft in eerste instantie nog niks met, uh, met, met straling in uh, mijn vakgebied te maken. Maar wel met uh, het welzijn van de mensen daar. Ik denk dat zij meer last zouden kunnen hebben van de, van de explosie dan van de straling. Die mensen daar, u zat net op uw telefoon te kijken, uh, is wat e-mail uh, contact. U bent ook af en toe in, in, in Japan geweest. Japanners zouden ook deze kant op komen. Ook met mensen uit de centrale, uh, uh, daar uh, is er contact geweest. Ik geloof dat uit het laatste e-mailverkeer in ieder geval blijkt... dat mensen met wie u contact hebt gehad, dat het daar min of meer goed mee gaat. Ja, we hebben inderdaad contact met uh, Japanse collega's. Niet met uh, mensen die uh, in de reactor werken, maar wel met mensen die... Uh, bijvoorbeeld in uh, Sendai uh, wonen of, uh, of in Tokio een uh, familie daar in de buurt hebben. En uh, de berichten die we daarvan krijgen is dat. Uh, nou, een aantal kunnen we niet bereiken in Sendai, is er een probleem met, uh, met internet en telefoonverbinding. Uh, maar uit Tokio uh, hebben we wel contact. En de mensen die we kennen hebben we gezien dat die uh, ja, uh, in orde zijn. Nou. Dus. Wat u voorleest uit die mails die dan daar vandaan komen... is ook wat Wouter Zwart zegt. Die, die, die vertelde net dat hij naast iemand loopt die, die, die, die een hondje aan het uitlaten is... of de kind aan het uitlaten is, die gewoon zo over straat lopen. Het lijkt allemaal zo enorm onderkoeld. Is dat ook uw gevoel met het contact wat, wat u met Japan hebt? Nou, wat, wat, wat opvalt is dat... Uh, ja, ik denk dat dat ook wat te maken heeft met, met de Japanse uh, cultuur... Uh, manier waarop dit, uh, dit onder, ondergaan wordt, uh, zeg maar. Wat wij in ieder geval zien is dat er, uh, er komt heel, heel frequente communicatie is er vanuit Japan. De maatregelen die genomen worden, die kunnen we ook duiden, zeg maar. Hè. Die, die, die, dat, dat zijn de maatregelen die je ook verwacht in deze omstandigheid. En de mensen vol, volgen die op. En je ziet dat dat op een, ja, een voor ons wat, misschien wat bijzondere onderkoelde manier gebeurt. Ik denk dat dat echt uh, ja, Jap Jap Japanse cultuur is die je daar, uh, die je daar ziet, zeg maar.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 Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Laat Eon bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van Eon. Serieus beter. Radio 1. Het NOS-journaal kerncentrales nu grootste zorg in Japan en 2000 lichamen gevonden in het Noordoosten. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. Grote problemen in Japan met de kerncentrales. Vannacht was er opnieuw een explosie in een van de reactoren van Fukushima. Correspondent Wouter Zwart. Dat was toch wel een heel belangrijk bericht. Want juist deze morgen hoorden we eigenlijk de hele ochtend uh, van de overheid... dat de situatie in de beide kerncentrales weer enigszins onder controle leek te zijn. En nu ineens is er een explosie en is er toch weer uh, radioactie... Actieve straling vrijgekomen. Met mannenmacht wordt geprobeerd de reactoren te koelen om grotere schade te voorkomen. Bij een derde reactor zou dat ook nu niet meer lukken. Meer dan 200.000 mensen uit de omgeving zijn geëvacueerd. En ook de laatste achterblijvers moeten nu echt weg daar. Milieuorganisatie Greenpeace volgt de ontwikkeling op de voet. De autoriteiten zullen zeker dingen gaan meten en, ber en erover berichten. Maar wij kunnen als onafhankelijke organisatie kunnen wij daarheen metingen verrichten. Kunnen we kijken of wij een onafhankelijke berichtgeving... over de gevolgen van uh, dat drama in die kerncentrale kunnen uh, opzetten. In een kustgebied in het noordoosten van Japan zijn 2000 lichamen gevonden, slachtoffers van de beving en tsunami. Ze lagen op twee verschillende plaatsen in de regio Miyagi. Nogmaals, correspondent Wouter Zwart.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 stroom. Ook is er weinig eten meer te krijgen. Premier Kan sprak gisteren van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De Japanse Centrale Bank probeert de schade voor de economie beperkt te houden... en trekt daar ruim 131 miljard euro vooruit. De Centrale Bank en de commerciële banken werken samen om te zorgen dat er genoeg geld is. Veel bedrijven liggen stil, met name in de auto-industrie. Op de beurs sloot de Nikkei-index 6,3 procent lager. Kwam daardoor onder de 10.000 grens, het laagste niveau sinds november... Ook is Japan begonnen met het opmaken van de schade. Economieredacteur Meral Stikkelorum. Er is al een inschatting gemaakt van een bedrijf... dat de schade berekent naar, na natuurrampen. Die schat in dat het zo'n 11 tot 25 miljard euro kost, deze uh, ramp. Ter vergelijking, de aardbeving uh, bij Kobe in 1995 kostte ruim 100 miljard euro. Dus dat is toch nog wel uh, fors meer. Tot zover het nieuws over Japan. Overig nieuws, het Libische leger... Rukt steeds verder op naar het oosten waar de opstandelingen zitten. Wordt nu vooral gevochten bij de oliestad Brega. Gaddafi's troepen zeggen dat ze Brega hebben ingenomen. Maar de situatie is onduidelijk. Tegelijkertijd melden de opstandelingen dat ze de stad in het oosten van Libië nog altijd in handen hebben. En de marine van India heeft in de Arabische Zee 61 piraten opgepakt. Die hadden een vissersboot uit Mozambique gekaapt. 13 bemanningsleden werden gered. De piraten kwamen uit Somalië of Jemen.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 China vraagt om schadevergoeding omdat de ouders niet alleen hun kind kwijt zijn, maar ook hun bron van inkomsten voor de oude dag. Volgens de Nieuw-Zeelandse wet mag één groep slachtoffers niet anders worden behandeld dan de rest. Bij de aardbeving in Christchurch kwamen vorige maand zeker 165 mensen om het leven. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten van het land valt er lichte regen. De temperatuur ligt rond 8 graden en het is nevelig... en vooral in het midden van het land komt er ook mist voor. Overdag trekt de regen naar het oosten weg en kan af en toe de zon doorbreken. Het blijft overwegend droog, maar er zijn nog wel veel wolken. Het wordt gemiddeld 12 graden, maar met dat zon kan het in het zuiden lokaal 14 graden worden. Er staat nauwelijks wind. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en de temperatuur zakt naar een graad of 6. Er steekt vannacht een oostenwind op die toeneemt tot matig. Morgen wordt een droge dag met in het noorden wolken en in het zuiden meer zon. Dit zorgt voor grote temperatuurverschillen, want op de Wadden wordt het niet warmer dan een graad of 10. Maar in Limburg wordt het 16, misschien wel 17 graden. Ook woensdag wordt een droge dag met wat zon en aangename temperaturen. Later in de week neemt de kans op regen weer toe. AMB Verkeersinformatie met 240 kilometer aan files. Alle schoolvakanties zijn weer voorbij, dus het is weer gewoon een ouderwets drukke ochtendspits. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn daar uh, loopt het vast tussen Voorthuizen en Kootwijk over 9 kilometer. Het komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan bij Barneveld het beste kiezen voor de A30 in de richting van de A12. Daar uh, neemt u de route richting Arnhem. En bij Arnhem kiest u voor de A50 naar Apeldoorn. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat tussen Weert Noord en Valkenswaard 9 kilometer file. En ook op de A2 in de richting van Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse 6. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A7 en de A8 richting de hoofdstad. En bij Rotterdam zijn de problemen in de Benelux tunnel voorbij. En daardoor wordt de file op de A15 richting Europort snel korter tussen Ridderkerk. En Seattle staat nog 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Tokio, dat is ongeveer 300 kilometer van Fukushima... is er grote bezorgdheid over de twee explosies in de kerncentrale. En ook een derde reactor is nu in de problemen. Het is de vraag of de regering de situatie nog wel onder controle heeft. Contact met onze correspondent in Tokio, Joan Veldkamp. Joan, de inwoners van Tokio zijn er niet gerust op? Nee, die zijn er zeker niet gerust op. Er wordt enorm gehamsterd. Het hele telefoonsysteem ligt eigenlijk al vanaf de vroege ochtend plat. Mensen zijn elkaar nu echt de hele tijd aan het bestoken met uh, telefoontjes en mails van uh, wat moeten we doen, moeten we de stad uit, moeten we blijven. Wat als het misgaat en als het ook nog gaat regenen, want dan is radioactieve straling extra besmettelijk of dan is het extra gevaarlijk. Um... Ja, men is echt wel een beetje het spoor bij ze. Men is echt wel onzeker over alles op dit moment. En dan is er ook nog net weer een aardschokje geweest. Dat komt er ook bij. En uh, steeds meer buitenlanders worden ook door uh, hun ambassades... eigenlijk min of meer, ja, zachtjes, uh, niet gedwongen... maar wel geadviseerd om misschien de stad te verlaten. Vooral vrouwen en kinderen. Dus veel vrouwen en kinderen, uh, buitenlandse vrouwen en kinderen... verlaten de stad... Maar je gelooft het niet, dan gaan ze naar Kyushu, dat ligt hier heel ver vandaan, een beetje in het zuiden, dus Kyushu-eilanden. En daar is weer een vulkaan actief. Ach. Dus uh, Japan blijft eigenlijk niets bespaard op het moment. Ramp op ramp, hè. Hoe, hoe is de informatievoorziening op dit moment? Want ik kan me voorstellen dat het zo langzaamaan voor de regering ook uh, enigszins onoverzichtelijk wordt. Maar er is wel de, de partijsecretaris, die ook de hele tijd in een blauwe overal op de televisie komt. Want het is nu tijd voor een heel ander soort van kleding. Ook Je gaat niet meer in het pak op televisie, maar je gaat in een blauwe overal op, op televisie nu. Uh, die, geeft wel heel of tenminste die, die straalt wel veel betrouwbaar uit. Hij rijdt uit, hij blijft ook heel rustig. Maar ik denk dat de regering het eigenlijk zelf niet eens meer weet. Wat ik heel schrijnend vind aan alles is dat ik zelf het gevoel heb dat als er iets ergs gebeurt dat een heleboel mensen in Tokio redelijk veilig zijn. De huizen zijn hier stevig gebouwd, de voorschriften zullen duidelijk zijn, mensen houden in achterhoofd met van alles rekening. Maar er is hier ook een hele grote groep daklozen in de stad. Veel mensen wonen in... Ja, dakloze kampen in, pan, in parken, die zijn dus heel erg kwetsbaar. Wat gaat er met die mensen gebeuren? Je kan ervan uitgaan dat dat echt over een paar duizend mensen gaat. Ik probeer nu dakloze organisaties te bellen, maar zoals ik al zei, het hele telefoonverkeer ligt stil. En er zijn veel mensen niet op hun werk vanwege de uh, gestoorde, verstoorde treinverbinding. Maar ja, dat vind ik een heel schrijnend uh, iets. Ja, um, John, je vertelde al dat mensen er somber uitzien. Ze nemen ook hun maatregelen. Hè. Ze staan uh, in lange rijen bij de supermarkt, hamsteren. En nou zit het erin dat ze ook nog uh, van stroom worden afgesloten... om elektriciteit te bespa besparen. Wat zou dat dan nog betekenen voor Tokio? Um, nou, kijk, het is zo dat Japanners uh, heel saamhorig zijn en in tijden van crisis heel goed samen weten op te trekken. Dus uh, er is een waarschuwing gegeven dat er niet te veel stroom mag worden gebruikt en daar geven mensen massaal gehoor aan. Dus de stroomver het stroomverbruik is enorm omlaag gegaan, waardoor waarschijnlijk het afsluiten van stroom niet toch in Tokio zelf niet nodig is. Wat ze wel hebben gedaan is dat ze bepaalde uh, treinlijnen voor een paar uur hebben stilgelegd. Maar tot nu toe is er nog niks te merken hier in de binnenstad van stroomstoringen. Joan Veldkamp, onze correspondent in Tokio, op dit moment over de situatie daar. En Japanse bodem beweegt ook nog steeds. Je hoort het al van onze andere correspondent en ook van Joan en van Wouter Zwart... dat er nog naschokken zijn. Ze voelen ze ook. Iedere dag zijn er nog. Eentje vanochtend was er van ruim zes op de schaal van Richter. Daar gaan we over praten met geoloog uh, Rob Govers. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Govers, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is normaal dat die naschokken nog eigenlijk in grote getallen komen? Ja, dat is, uh, dat is heel normaal. Eigenlijk uh, gedurende een periode van zeker een maand... Uh, mogen we wel verwachten dat er uh, nog flinke naschokken zijn. Uh, natuurlijk, voor de mensen daar is dat verschrikkelijk. Uh, wij kijken er natuurlijk ook met enige zorg naar... omdat uh, delen van het breukvlak wat uh, die op uh, vrijdag bewogen zijn... Die, uh, die, uh, die dat eigenlijk dat breukvlak is niet helemaal ge geslipt, heeft niet helemaal bewogen. Oh. En we kijken met angst naar de delen die misschien nog zouden moeten. En dat zou best nog grote bevingen kunnen opleveren. Dus er zou ook nog een hele zware kunnen komen? Dat zou maar zo kunnen. Ja, het Japans meteorologisch Agentschap schat in dat er 70% kans is... dat er voor woensdag inderdaad zo'n zware komt. Vindt u dat een goede inschatting? Uh, uh, voor woensdag, dat is, dat vind ik wel uh, knap dat ze dat weten. De, de kans is groot dat die er komt. Maar uh, of die er nu voor woensdag komt of de komende ja, paar weken, dat, uh, dat denk ik niet dat ze dat zo precies kunnen zeggen. Ja, en dan zei Jonet al, en er is ook nog een vulkaan in het zuiden van Japan die uh, actief geworden is. Heeft dat inderdaad met die aardbeving te maken? Uh, dat is, uh, hier bevinden we ons op het terrein van, uh, van moeilijke aardwetenschappen. Uh -huh. uh, eigenlijk weten we het gewoon niet. De Shin Mudake vulkaan die is, uh, bevindt zich op 1500 kilometer afstand van het epicentrum van de beving. Uh, dat is een gevaarlijke uh, strato-vulkaan, uh, een asvulkaan. Uh, maar het bijzondere is, die is al, eigenlijk in 2008 is die al uitgebarsten. Uh, die was ook weer actief, erg actief in januari en februari. Um, we denken dus niet dat uh, dit uh, ja, de grote uh, vulkaanuitbarsting teweeg heeft gebracht. Die was er gewoon al. Maar het kan natuurlijk best een zetje zijn geweest voor die vulkaan... Uh, om nu weer actief te worden. Nog eventjes naar dat ene moment. Hè? Um, de aardbeving die in feite alles uh, veroorzaakt heeft. Vooral de stad Sendai is zwaar getroffen. lag op uh, iets meer dan 100 meter van het epicentrum. Um, ook door de tsunami die op die aardbeving volgde. Wat is er nou met de bodem gebeurd? Is dat inmiddels duidelijk? Ja, um, langzamerhand beginnen de uh, metingen beginnen nu uh, binnen te komen. We hebben ze verzameld. En met name gps-metingen geven het volgende beeld... dat, um, dat uh, eigenlijk het hele gebied rondom Sendai... met iets van vier meter richting de oceaan is bewogen. Maar vier meter? Interessanter, Zo. zegt u? Vier meter? Vier meter. Maar dat is gewoon horizontaal. Ja. Dus, uh, dat, daar hebben de mensen zelf niet zo heel erg veel last van. Maar wat, waar we wel last van hebben gehad... is dat waarschijnlijk de bodem ook door de aardbeving zelf... Uh, tot misschien wel een halve meter omlaag is gegaan. Dus dat is ook de kustlijn voordat de tsunami uh, aankwam. En dat heeft oh. natuurlijk toch gewoon nog rampzaliger gemaakt. Namelijk? Uh, eigenlijk, als je, als je de kustlijn naar beneden brengt... dan kan het water vervolgens makkelijker naar binnen. Mm -hmm. Ja, en dan helpen die dammen die daar uh, zijn gebouwd natuurlijk ook niet... Nee, die helpen zeker niet. Uh, okay. Dat hebben we wel gezien, dat dat uh, weinig uh, bijgedragen heeft. Ja, en wat betekent dat als de aardkorst inderdaad een halve meter naar beneden gaat... dus meer druk uitvoert op wat daaronder zit? Komt dat dan naar boven? Uh, zo, nee, het is eigenlijk meer een oplossen van de druk, wegvallen van de druk daar uh -huh. beneden... dan dat daar nieuwe druk wordt opgewekt. Oké, okay, dus het is niet zo dat je grondwater opeens allemaal naar boven komt en modder en... Oh, Grondwater gaat hier heel zeker wel op reageren. Er ontstaan, net zoals we dat in de atmosfeer hebben, uh, hoge en lage drukgebieden. En meestal merken we dus ook dat soms gewoon waterputten, die eerst prachtig met water vol zaten, dat die ineens gewoon helemaal leeg kunnen staan of, uh, of leeg stromen. Hmm. Nou heeft de NASA nog onderzocht, en dat is dan wel weer opmerkelijk, dat de aarde nu ook sneller uh, draait door de beving. Kunt u dat uitleggen? Uh, ja, uh, dat, is, dat klopt inderdaad. Maar dat is uh, wel met heel erg weinig hoor. Dat is bijna twee microseconden. Uh -huh. uh, uh, de vergelijking die het beste hiermee getrokken kan worden... is met uh, een, uh, een ijsdanseres of ijsdanser... die uh, zo met armen wijd een rondje, een pirouette aan het draaien is. En wanneer die armen bij elkaar doet, dan gaat ze sneller draaien. Yeah. En op dezelfde manier deze aardbeving... heeft dus wat massa richting de rotatieas van de aarde gebracht. Okay. En daardoor gaat het nou sneller. Goed. En daarmee samenhangend, uh, ja eigenlijk de aarde heeft niet zoals die danseres de netjes de twee armen uh, nabij uh, getrokken. Maar die heeft maar één arm naar zich toe getrokken. En daardoor is de als ook een beetje uh, verplaatst. Maar dat is ook niet zo heel erg veel, maar met maar tien centimeter. Goed, maar we merken dat dus niet, de dag is niet sneller voorbij opeens. Nee, tenminste niet merkbaar voor de meeste mensen. Oké. Okay. Rob Govers, dank dat hij ons weer eventjes uh, wat zaken wilde uitleggen. Geoloog aan de Universiteit van Utrecht. Je hoort zo wat de Japanse staatsomroep vanochtend melden over de tweede explosie bij de kerncentrale in Fukushima. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB, Dennis mooi. Er staat, er staat nog 220 kilometer aan files, 50 meldingen. Alle schoolvakanties zijn weer voorbij, dus het is gewoon een ouderwets drukke ochtendspits. In Flevoland heb je nog last van uh, dichte mist, plaatselijk dan. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn, daar staat het goed vast. Tussen Voorthuizen en Kootwijk over 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstok is dicht. Moet je vanuit Amersfoort naar Apeldoorn, kies dan bij Barneveld voor de A30. Dan kom je uit op de A12 naar Arnhem. En daar kies je dan weer de A50 naar Apeldoorn. Het is nog uh, druk op de A2 Maastricht-Eindhoven op verschillende plekken. En op de A2 Den Bos amsterdam Daar staat tussen Nieuwegein en Maarse 6 kilometer. En ten noorden van Amsterdam op de A7 richting Zaandam... staat tussen Purmer en Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer. De problemen in de Benelux-tunnel Hoog, uh, vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen... die zijn opgelost. Alle tunnelbuizen zijn weer open. En daardoor wordt de file op de A15 vanuit Goorkum naar Europoort... ook snel korter. Dus de knoop en staat nog vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor negen. Veel van onze aandacht is natuurlijk op dit moment gericht op Japan. Maar laten wij vooral Libië niet vergeten. Gaddafi's leger lijkt steeds meer terrein te winnen op de opstandelingen. In zijn opmars naar het oosten, waar de opstandelingen veel terrein hadden gewonnen, zou het Libische leger onder meer de steden Raslanouf en ook Brega hebben heroverd. De opstandelingen ontkennen. Dat. U heeft dat eerder gehoord van Mustafa Oekbi vanuit Benghazi. Wij praten verder met Bertes Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal. Bertes, wie moeten of kunnen we eigenlijk geloven in deze strijd? Nou ja, alleen de onafhankelijke persbureaus... Eh, en die zijn niet altijd in de frontlinie te vinden vanwege de gevaren. Eh, daardoor is Al Jazeera Arabisch de, de, de meest eh, vooruitgeschoven post... zal ik maar zeggen. Die hebben daar ook eh, al twee mensen verloren onder hun cameraman. Maar in het algemeen kun je zeggen dat Al eh, Jazeera Arabisch... Eh, ook niet altijd de meest betrouwbare bron is. Want ze zijn zowel verslaggever als duidelijk sympathiserende partij... met de opstandelingen. En... Um, als Al uh, Jazeera slecht nieuws brengt, dan kun je ervan uitgaan uh, dat dat zeker klopt. Uh, bij het goede nieuws uh, moet je soms er bang voor zijn... dat ze de betekenis daarvan wat te optimistisch inschatten. Mm. En uh, met, met deze regel in het achterhoofd uh, moet je toch concluderen... dat uh, uh, de Gaddafi, uh, ook in, in Brega, uh, voor het grootste deel de baas is. Al Jazeera meldt uh, dat ze daar uh, gevangen hebben gemaakt. Uh, dat ze in een hinderlaag zijn gevangen vallen. Um, en, en dat uh, de, van de, de soldaten van het, uh, de veiligheidsbrigades van uh, Gaddafi, uh, dat die erin in de hinderlaag zijn gevallen. Uh, maar, desalniettemin, is al niet te min, uh, men melden ze nu ook, uh, dat er een hevige, uh, op, dat is ongeveer een half uur geleden, dat er hevige luchtaanvallen zijn op Brega. Dus dat ziet er niet goed uit. En ik ben bang dat we daar moeten vanuit moeten gaan dat de opmars van het uh, Gaddafi-leger zich zal voortzetten, ook vandaag. ja Zat het er Bert, dus ook niet in dat de uiteindelijk terrein zouden verliezen zonder ook maar enige steun vanuit het buitenland? Ja, want kijk, we hebben hier te maken met een strijd, uh, goed, dat is al vaker gezegd, maar uh, het wordt elke dag weer geverifieerd uh, tussen een leger dat zowel vanuit, het, vanuit uh, de zee, vanuit de lucht uh, en vanuit uh, de woestijn omzingelingen uh, kan maken, uh, zwaar artillerie en daar tegenover staat ontzettend veel enthousiasme en lichte wapens. En uh, ja, dat is een uh, vergelijking die meestal uitvalt in het nadeel van de uh, opstandelingen. Dan denk ik Bertus, dan moet Europa en de rest van de wereld, de NAVO, Amerika niet lang meer wachten met het instellen van zo'n no-fly zone. Want hoe langer dat duurt, hoe eerder Gaddafi eh, ja, zo'n beetje het hele Oosten weer in zijn bezit heeft. De Arabische Liga wil ook graag dat de no-fly zone er komt. Hoe staat het ermee? Nou ja, dat de Arabische Liga gevraagd heeft om een no-fly-zone... is op zichzelf buitengewoon opmerkelijk. Want hier komen meestal nooit tot enig effectief besluit. Uh, en het is des te opmerkelijker... omdat in die Arabische Liga dus ook een land zit als Jemen, wat zelf geconfronteerd wordt met een omvangrijke opstand in eigen, eigen land. Uh, en dat is ook weer belangrijk... omdat het daarmee mogelijk uh, voor Rusland en China een reden kan zijn. Maar ik zeg dat met heel veel, uh, uh, uh, heel veel terughoudendheid. Maar het zou kunnen... Dat dat de, die twee landen die in de Veiligheidsraad kwalijkant uh, tegen waren tot nu toe... dat die uh, vanwege dit signaal van de Arabische Liga... misschien hun verzet zouden kunnen opgeven. Uh, maar goed, dan nog moet men, men opschieten. En dat weet natuurlijk ook het regime ja. uh, van Gaddafi. Uh, want uh, die, die zijn nu bezig met een race tegen de klok... Uh, om op te rukken naar, naar Benghazi. Uh, dus uh, ja, en vandaag wordt er in de G8 uh, weer gesproken in Parijs. En, en Frankrijk is, zoals we weten, een van de meest actieve be, bepleiters... Uh, van Zoiets, maar veel tijd om een beslissende wending te geven is er niet meer. Nee, want Bertus, als die berichten kloppen en ze staan binnenkort voor de poort van Benghazi, het leger van Gaddafi, is het dan alles over, uit en voor niks geweest? Nou, dat is misschien nog iets te snel, want Benghazi is natuurlijk een flinke brok om in te nemen en de mensen weten daar de, van de opstandelingen dat hun een weinig aantrekkelijk lot wacht. want gisteren nog heeft een militaire woordvoerder nog eens gezegd dat de rebellen in Benghazi zullen worden beschouwd als ratten en ongedierd, dus dat is iets je alleen maar uitroeit. Uh, uh, maar ik denk dat men dan ook in het licht van het feit... dat achter Benghazi, daar ligt weer de, de, het groene gebergte. Daar is, in de jaren negentig is daar een guerrilla geweest. Uh, daar kan men zich nog heel lang uh, t, uh, terugtrekken. Maar um, ik denk dat toch een, een, een, een hele lange periode begint van, van grote onrust... en of met zijn blijvende politieke insola, isolatie Gaddafi... dat uh, op den duur kan blijven winnen, dat is nu niet met zekerheid te zeggen. Maar het ziet er niet uh, erg hoopgevend uit uit voor de opstand in Libië zoals we niet in het begin zo optimistisch hebben zich gezien ontrollen. Het is Hendricks, hartelijk dank maar weer voor je analyse over de situatie in Libië. U hoort dat de strijd in Libië gaat in alle hevigheid door. Dat treft natuurlijk de Libiërs zelf. Maar er is nog een andere kant aan dit verhaal. Een kant die misschien wat te vergelijken is met Egypte. Hoogleraar oude geschiedenis Fik Meijer is bang namelijk dat ook de kunstschatten van het land gevaar lopen. En we hebben nu contact met hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer bent u voor het laatst in Libië geweest, meneer Meijer? Ik ben november teruggekeerd. Dus uh, een half jaar geleden ben ik daar geweest. En om, om welke kunstschatten maakt u, zich, maakt u zich zorgen? Nou, op de eerste plaats in het grote museum in Tripoli... Daar waar zich alles ontrolde, op dat Groene Plein. Daar ja. is links dat grote fort. En dat is uh, omgebouwd tot een museum. En ik kan mij levendig voorstellen dat als opstandelingen... daar in zo'n museum komen... en daar dan die enorme portretten van de grote leiders in staan dat dan af en toe de stoppen doorslaan en dat men uh, dat museum ziet als het verlengstuk van het bewind. Wat, wat, wat, wat is daar te vinden in het museum? Nou, in het museum, kijk, Libië heeft een hele lange geschiedenis die terug gaat tot de 8e eeuw voor Christus toen Phoeniciërs, Grieken en later Carthagers en Romeinen daar enorme nederzettingen hebben uh, gesticht. En die nederzettingen die, uh, liggen langs de hele kust, zeg maar van Benghazi tot in de omgeving van Tripoli. En die kunstschatten die zijn echt uniek in de wereld. Ook, zowel in de musea als op de sites zelf. En die lopen mensen in ziens gevaar. Zeker als er gebombardeerd zou worden. En dan kan ik me voorstellen dat er niet direct op deze sites gebombardeerd zou worden. Maar uh, mislukte bommen kunnen altijd schade aanrichten. En dat zou verschrikkelijk zijn. Ja. En meneer Meijer, maar... de Libiërs hebben zij het besef van hun rijke historie? En hebben ze daar oog voor? En willen ze zich daarvoor inspannen? Nou, wat mij opviel de laatste keer dat er ook schoolklassen uh, met kinderen naar Griekse en Romeinse oudheden gingen. Dus die hebben niets te maken met hun Arabische verleden... maar toch stellen ze zich daarvoor open. Uh, of het echt leeft met de Libische bevolking, dat weet ik niet. Maar wat ik ook als een bezwaar zie, of als een, een gevaar zie... dat is dat uh, in deze chaos er altijd opportunisten zijn... die uit de slecht bewaakte musea kunststukken halen en die wellicht in een latere fase proberen te verkopen. Want er liggen in de musea prachtige kleine beeldjes... fasen, munten, die zo kunnen worden meegenomen. Ja, en dan zit u hier in Nederland, meneer Meijer. Kunt u iets doen om de schatten te behouden? U hoorde net Bertus Hendricks al zeggen hoe moeilijk het is... om überhaupt goede informatie over Libië te krijgen... en hoe ook alle gemeenschappen moeilijk reageren. Je kan hier weinig tegen doen, je kunt alleen maar hopen dat musea niet gebombardeerd worden... en dat er geen mensen zijn die proberen die, uh, een slaatje eruit te slaan door kunst te roven. Ja. Maar ik ben daar niet helemaal gerust op. Maar de kans dat Tripoli gebombardeerd wordt... is natuurlijk vele malen kleiner dan bijvoorbeeld Benghazi. Is, is er in Benghazi ook nog wat interessants te vinden? Nou, Benghazi zelf niet zoveel, uh, zo maar wel aan de oostkant daarvan. Aha. Daar liggen de oude Grieks-Romeinse steden... Sirene, Ptolemais, Apollonia... En dat zijn juweeltjes met kleine musea erbij... die vaak door één of twee mensen bewaakt werden. Dus daar kan alles mee, mee gebeuren. Maar ik, ik hoop toch dat mensen zo uh, uh, bij zinnen zijn dat ze dat niet zullen doen. Maar je weet, bij, bij Gaddafi, met bombardementen... weet je het nooit wat er gaat gebeuren. Nee, en zijn er ook nog sites? Zijn er nog opgravingsplaatsen die, die ja, zeer zijn kwetsbaar zijn? Er zijn schitterende opgravingsplaatsen. Dus bij uh, Benghazi, Sirene en 100 kilometer van Tripoli... De steden aan de ene kant Sabrata en aan de oostkant Leptis Magna. En Leptis Magna, dat zou je kunnen vergelijken met een soort Pompeii. Misschien ook beter geconserveerde Pompeii. Hmm. In ieder geval indrukwekkender. En ja, het zou zonde zijn als daar uh, dus allerlei schade werd aangericht. Nou, u zit zich thuis te verbijten, meneer Meijer. Hartelijk dank, Fink Meijer, uh, hoogleraar Oude Geschiedenis van de Universiteit. Um... Van Amsterdam, precies. Hartelijk dank voor uw uitleg. En wij gaan zo dadelijk naar het journaal van 9 uur... weer naar het laatste nieuws uit Japan. Bijvoorbeeld over die kerncentrale in de problemen. Twee zonen met ADHD en een dochter met ADD. En ik heb zelf ook ADHD. Dan zeg je eigenlijk dat zo als je bent, zo vind ik je niet goed. Het was heel druk en uh, ik ging schoppen, slaan. En toen uh, heb ik hier pilletjes gekregen en toen ging het heel goed. Als je kreupen loopt en je hebt de splinter... kun je beter die splinter weghalen dan dat je pijnstillers gaat slikken. Als je het hebt, dan groei je op vergalgerat. gerad. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. Deze week tussen half tien en half elf in Karo Goedemorgen in Nederland. Alle dagen heel druk. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 mijn zoon is geslaagd op Luzak. Mijn ervaring is dat Luzak staat voor persoonlijke aandacht, kleine klasse en de beste en snelste kans van slagen. Aanstaande donderdag is er een open avond. Kijk op Luzak.nl. Dit is Radio 1.